11 uur. Lotte Le Wijn met het NOS-journaal. De werkdruk van Belgische militairen is te hoog vanwege de terreurdreiging. Dat melden Belgische media. Elf militairen in de kazerne in de buurt van Antwerpen... hebben de afgelopen twee maanden ontslag genomen. Volgens de vakbond moeten ze te vaak patrouilleren. De werkdagen zijn te lang en ze worden te vaak in het weekend ingezet. Op de kogelbiefstuk uit de diepvries van supermarkt Lidl is de poepbacterie E. coli aangetroffen. De vleesproducent is een terugroepactie begonnen. Klanten die dit diepvriesbiefstuk hebben gekocht worden opgeroepen het vlees niet te eten maar terug te brengen naar de supermarkt. Mensen die besmet raken met E. coli kunnen maag- en darmklachten krijgen. Voor zwangere vrouwen, kinderen en ouderen kan een besmetting gevaarlijk zijn. In de Amerikaanse staat Louisiana is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende stortregens. Die hebben al aan twee mensen het leven gekost. Beide waren oudere mannen die verdronken tijdens een overstroming. Door de regen zijn verschillende wegen in Louisiana en het zuiden van Mississippi onbegaanbaar geworden en delen van steden zijn overstroomd. In Nieuwkoop is een pand van Primera zwaar beschadigd geraakt door een plofkraak. De daders hadden het voorzien op de pinautomaat in de gevel. De hele voorbui van de zaak is weggeblazen. Een getuige zag drie mannen bankbiljetten oprapen. Ze zijn er vandoor gegaan op een rode scooter. En in Nederland heeft zich een nieuwe konijnenziekte verspreid. In bijna alle provincies zijn dode konijnen aangetroffen die een nieuwe variant van RHD bleken te hebben. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht spreken van een uitgebreide acute sterfte onder zowel tamme als wilde konijnen. Toen RHD voor het eerst opdook in Nederland in 2003 liep de konijnenstand met 75% terug. En dan nog het weer. Vooral in het noorden blijft het erg bewolkt vandaag. En ook in de rest van het land komt de zon er niet makkelijk door. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Dit was het en. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zou mogen wensen. Wensen, wensen, wensen. Weet je dan hoe zij het moet zien? Zien, zien? Dacht je dat je dat precies zou kunnen zeggen? Zeg, zeg, zeg, zeg. Lijkt ze dan het mij of niet? Of wel of niet, misschien? Doe mij maar zwart. Doe mij maar een jongen, Kleine, groot kleden, bloot en bruin of blauw.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 Ja. Maar als je een bus vanuit Amsterdam naar Zandvoort laat, laat rijden... waarop staat Amsterdam Beach... Uh, dan vind ik wel dat de bedoeling die daaruit blijkt... namelijk de toeristen in Amsterdam die graag aan het strand willen... en die komen dan in, uh, in Zandvoort terecht... Ja, dat je dus daar gewoon een goede een dingen doet. Zo is als je het. De, de marketing ja. uh, leest van de Zaanse Schans bijvoorbeeld... die, die hebben dan meer omdat het op die bus gestaan hebt. Ik heb die bus bekeken, maar er staat ook heel groot Zandvoort op. hoor. Zeker. Dus nee, dus nou ja, dat, dat is ook echt gekeken. zo. Nee, maar dus voor mij is het, is, het, uh, is het niet zo ingewikkeld als het nu lijkt. En voor nee. iedereen die heel graag wil dat iets zwart of wit is...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 Er liep gisteren een man met de verfroller. Die is al het ja. tweede deel van de Zandvoort Noord boulevard. Ja. Prima allemaal. Maar, ja. maar kijk ook naar de ontwikkeling op het strand. Ja. Beach Club 10. Die het mooiste paviljoen voor Noord-Holland is geworden. De, iedereen is hartstikke hard bezig. Ja. Om te laten zien wat we in Zandvoort kunnen. En ik vind ook dat we het op die manier moeten doen. Dat doe je samen. En dan versterk je elkaar. En dan gebeuren de mooie dingen. Moeten we moeten nu nog alleen in gesprek met het weer. Ja, ja, ja. zo, is het, het zo, kom zo dus, is het. De zomer komt nog erop. Wethouder Kuivens, ontzettend bedankt voor uw komst en uitleg. Ja, ja, we hebben gedaan. een aantal onderwerpen behandeld... waarvan het hoofdonderwerp uh, het zwem is. En uh, wordt vervolgd, zou ik zeggen. Ja. Graag gedaan. Dank je wel. Ja, Goed uitzending. Tot de volgende keer.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 Dat ik niet zo weg zou kwijnen Als ik me maar had ingesmeerd Met de sneltrein naar Zandvoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank van het Garnalen uit de zee hey, hey. Ze kennen alles van de vissen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 Je vader ging naar Huis in de Duinen. Ja. Toen was hij al uh, licht, licht dement. Ja, was hij al een ent. En ja. Ja, ja, hij in, kon niet meer in, in, veilig thuis in, wonen. Ik noemde nee, maar licht dement. Nee, nee, nee. Um, hoe is dat dan gegaan? Hij uh, ging naar uh, Huis in de Duinen. Ja. Dat is al een aantal jaren geleden. En zijn jullie vanzelf daar ingerold? Of zijn jullie gevraagd om hem uh, uh, nee, te zijn, helpen? Uh, nee. nee, absoluut niet. Uh,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 Ja, ik heb gezegd, ik vind het schandalig. Want als je in de zorg werkt, moet je niet tevreden zijn met de zes. moet je streven naar een 10. En natuurlijk worden de, ja. er fouten gemaakt. Maar dus hij, dan... hij, hij constateerde een opgaande lijn of een ja. verbeterende lijn. En ja. als ik jou zo uh, hoor... Maar ja, in... hij benoemde dat het ziekteverzuim van 12% naar 8% was. Ja. Dus dat vond hij heel goed. En uh, de brandplussers hingen inderdaad op een andere plaats. En hij had minder uitzendkrachten nodig. Dat is allemaal operationeel, hè? Dat heeft niet ja, ja. te maken met de zorg. Ja. De zorg. Nou ja, daar, dat hebben ja. we ook gezegd. Daar wordt de zorg niet beter van. Nee.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 Af voor jullie of uh, uh, ga je nog verder naar landelijke instanties? Uh, de gemeente misschien? Ik weet, ik weet niet wat je ermee kan over maar... Geen idee. Uh... Maar jullie, jullie zijn in ieder geval wel je eigen kwijt, dat is duidelijk. Ja. En het, jullie uh... hopen dus dat het beter gaat? Uh, omdat nou ja, dat er nu, uh... misschien meer mensen nu uh, ook iets durven zeggen. Ja. Of er maar iets je, mee doen. Je haalt het zelf inderdaad al aan. En jullie wilden heel erg veel voor je, uh, voor je vader doen. Hè? Van ja. bij tot smiddags. En er zijn inderdaad mensen die komen één keer in de week op visite. En die zouden natuurlijk niet zo gauw worden.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 When it drops, ooh, I can't take my eyes off, off it. Moving so phenomenally, come more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop.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 Dat is de vensters van Iconen. Is er iets? Nee, een bekende datum. Daar gaan <lacht> ja, de de andere... <lacht> we ook nog Dat is de historische rompli. En dat ja. uh, zit een beetje in ons hoofd. Maar goed, dan zijn we dus aan het eind van de, de zomer. En het is ook wel weer grappig dat dan de zomerexpositie in de Protestantse Kerk over de Joodse mensen in Zandvoort. Ja. Die is dan net afgelopen. Okay. Dus dat is en wij gaan, dan, ja, ja. wij gaan dan die twintigste door.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 Bij kunstenaars gaan kijken wat het was. Ja, dat Hoe? deden we ook. Dus dit is wel een, een, een ja. soort, soort surprise show voor jou. Ja, ja, ja, is het ook. Helemaal, ja. helemaal. Ja. Nee, nee, heb je wel om al op uh, internet gekeken wat hij heeft? Wat hij ja. maakt? Ja, ja nou, dat dacht ah, ik ook. Okay. Ja, ja, ja. het, het is ook een uh, prettige man om tegenaan te kijken. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar je hebt wel eens mensen van je denkt: denken... Nou ja, ja, ja moet nee. ik daar nou mee? Je, je hebt die mensen maar, die de gunfactor hebben ja, bij voorwaarden. Ja. Ja, maar deze die... Ja, een man tegenaan te kijken. En ik vond ook dat hij die drie landen gaf. België en, en, en Wenen. En toen zijn afronding heeft gedaan in uh, uh, Rusland. Ik denk, ja, dat zegt toch ook wel wat. Ja, het is niet de eerste de beste nee, die uh, doe je niet die in huis haalt. Dan. En uh, dus de twintigste, want daar wil ik toch van naartoe. Ja, de het twintigste, is wel heel erg interessant ja. dat hij dat zelf komt... Uh, hij komt dan in de ochtend zelf neerzetten...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 nee, ik neem alles zelf mee. Alles mee. Eventueel ook, als het moet, vitrines of zo. Ja. Dat komt allemaal naar, naar Zandvoort toe. Vanuit Eindhoven. En dat is natuurlijk heel prettig. Dus wij hoeven er feitelijk niks aan te doen. Nee. Alleen de kerk open. De kerk op tijd. open doen en dan gaan we En dan daar even blijven. Ja. Voor het geval dat er nog dingen moeten... Technische ja. zaken. Even voor de duidelijkheid. 20 augustus dus. Middags ja. vanaf half drie. Twee. Half Twee.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 Ik denk dat het een mooie tentoonstelling wordt in de Aagterkerk. Ik vind het grappig dat je nog niks gekeurd hebt. ja, nee, nou, jaar hoor ik dat wel meer. Weer, ja, ja, heel he, heel ja, ja. Uh, ontzettend bedankt voor je komst. Wij wandelen door de agenda heen ja. en dan uh, sluiten wij dit uh, zaterdag af. Nou, prima, dan doen we dan maar beurt om beurt. Ben. Huh? Dat wil ik de eerste maar doen. Ja, hoor. Ja, tot, uh, tot 21 augustus nog is er een expositie Amsterdam Beach in het Zandvoort Museum.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 De strandsculpturen staan, ja, die daar staan al er. Al en, die staan er allemaal. Die staan er en die zijn uiteraard nog steeds gratis te bezichtigen en maken mooie foto's van. Ja, ik liep daar gisteren aan langs en ja, waren mooi. veel, veel belangstellende. Dus dat is wel mooi om te zien. Amsterdamse avond in het centrum is vanavond vanaf 8 uur. Weer ziet er redelijk goed uit. Dus allemaal ja. even aan de Amsterdamse vraag te zingen. In <laughs> ja. vanavond. We gaan het zien en beleven. Uh, omdat er verbouwd wordt uh, bij de KNRM, houden zij een open avond.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 De, hetzelfde weekend volgend weekend is een tweedaags zeilevenement... Surf and Sail Masters bij de watersportvereniging Zandvoort. Op 21 augustus uh, uh, zijn er wel uh, twee evenementen hier ineens. Uh, de zomermarkt met 300 kramen in het centrum. Nou, Dat wordt weer een uh, kakelbonte tentoonstelling van goederen. Wordt volgende week Zandvoort wel druk. Ja, het wordt de heel de de druk. druk. Ja. En race, en markt... en de de een markt. optreden van de Rutland Band op het Badhuisplein. Dus alles in één keer tegelijk. Want uh, 26 augustus hebben we dan de opening van de tentoonstelling Historische BMW Racesport in het Zandvoort Museum. Dat komt allemaal uit Duitsland, uit het BMW Museum. en is zeer bijzonder. Dat is zeer bijzonder. De 26e wordt dat geopend. 26e om. En, uh, als je nog uh, uh, wil zingen, dan kan dat in het Wapen van Zandvoort. Want daar is ook op 26 augustus nog zang. Nou, ja, ik gaf even een seintje, Ben, want uh, we gaan uh, er bijna uit.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 Blijf maar tikken, dus we komen er wel Samen naar de slot Hé hey, luister, Carlo, zeg is netjes de dag. dag Nog even en dan gaan we slapen Oh wat heerlijk, kuiven, helemaal niks Maar op, hoor. we zijn nog niet klaar.